Goedenavond, ik ben Zit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Geld opnemen wordt moeilijk deze zomer. De automaten van Geldmaat zullen vaker leeg zijn of uitstaan. Het bedrijf dat het geld brengt, Brinks, zegt dat ze ook last hebben van een personeelstekort... en dat ze de gele automaten niet allemaal bijgevuld krijgen. Volgens Geldmaat halen mensen in de zomer sowieso minder geld uit de muur. De grote zoekactie op het Veluwe meer naar de vermiste vader en kind uit Duitsland is gestopt. De kustwacht gaat ervan uit dat de twee niet meer levens worden gevonden. De andere twee gezinsleden, een moeder en een dochter, werden uit het water gehaald. De zoekactie bij Biddinghuizen begon rond drie uur vanmiddag. Het gezin zat in een kano dat door nog onbekende oorzaak omsloeg. Vanaf maandag kunnen mensen in Amsterdam en Den Haag gevaccineerd worden tegen apenpokken. De hoop is dat de vaccinatie ook snel op andere plekken beschikbaar komt, zegt viroloog Marion Koopmans. Wat nu dus gebeurt is dat vaccinatie aangeboden wordt aan mensen die contact hebben hebben gehad met uh, iemand die besmet is. Uh, maar dan moet je al wel heel snel zijn. Dan moet je binnen vier dagen eigenlijk uh, die vaccinatie al hebben. Wil dat nog effect hebben? Wil dat op tijd zijn? En dat is waarom nu ook geadviseerd is om... Uh, de hoogrisicogroep vooraf te gaan vaccineren. Mannen die PrEP gebruiken, dat is bescherming tegen HIV... krijgen nu als eerste het vaccin. Het apenpokkenvirus gaat nu vooral rond onder mannen... die seks hebben met verschillende mannen, hoewel iedereen het kan krijgen. Nog 36.000 mensen hebben meegelopen op de tweede dag van de Vierdaagse. Een stuk minder dan dat er waren begonnen. Ruim 2.000 mensen zijn afgehaakt. Het kwam vooral gisteren door de hitte. Al was vooral de regen vandaag de grootste uitdaging... Deze deelnemers kwamen kletsnat binnen, zag een verslaggever van Omroep Gelderland. Poncho's, ze zijn allemaal seik en zeiknat. Gelukkig lachen de meeste mensen wel, dat is altijd goed te zien. Een beetje nat, maar voor de rest gaat het wel goed. Ja, alles, alles, alles drijft nat, maar ja, iedereen is nat. Dus, uh... Was het pittig? Ja, het was wel pittig. Ja. Maar goed, als het warm is, gisteren was het ook pittig. En morgen is de derde pittige dag, en dit jaar is dat ook de laatste dag. Het weer in de loop van de avond op steeds meer plaatsen droog. Morgen zon en bewolking door elkaar. Later op de dag kan het in het zuiden wat regenen. Het wordt 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velze dicht bij de Velzer-tunnel. Er is schade aan het plafond, een vrachtwagen heeft daar tegenaan gereden. De afsluiting van de tunnel duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur. Verkeer kan omrijden via de A9 via de Wijker-tunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Een wens die al behoorlijk lang hier in de lijst staat om gedraaid te worden. Is Laura Mipsum uit Ro ja, Rotterdam, moet je mij horen. Volendam, dat uh, is bijna een fradiatische bespreking Ordinary, um, ze zijn hier ook geweest. Vorige maand, in, uh, begin juni, zijn ze hier uh, geweest om een semi akoestische set uh, te spelen. En ja, verplicht. Ik weet niet of ze toevallig al bezig zijn met uh, nog meer materiaal... maar hun uh, debuut-EP is eigenlijk best een doorslaand succes geweest. En niet alleen dat, uh, ze hebben er zelfs de landelijke media mee weten te halen. Bij 3FM hebben ze zelfs airplay gekregen door trending talent te zijn. Ja, daar hebben ze dan wel het nodige moeite voor moeten doen. Uh, en Michelle heeft ook uh, uitgelegd in uh, deze uitzending uh, bij ons... hoe dat dan in zijn werk is uh, gegaan. TikTok-accounts en dat soort uh, zaken... die moesten daarbij ingezet worden... om het een beetje voor elkaar uh, te krijgen. Wat gaan we doen in dit uh, tweede uur? We gaan straks uh, praten met... Uh, een van de leden van de Sunrise Paradise. Dat is Robin Smit. Hij is uh, een van de twee. En uh, de Sunrise Paradise hebben een, uh, een single uitgebracht... twee weken terug alweer. Maar uh, de videoclip die is nog niet zo lang geleden uitgebracht. Dus het is eigenlijk best een uh, mooie aanleiding... om ...de hele handel in, uh, in één keer mee te nemen. Want ja, die clip die is deze week uh, online gekomen. En zoals gebruikelijk ook die komt in de samenvatting... ...op maandag uh, weer in het uh, bericht uh, voorbij. Want ja, uh, een nieuwe clip van de Mira. Die hebben we het afgelopen uur uh, over nog uh, kunnen horen. En de Sunrise Paradise. Dat betekent uh, dat er gewoon twee clips in dat bericht uh, te vinden zullen zijn. Altfm.nl dan nog eventjes uh, terugkomend op het uh, verhaal van Mankers... Uh, want uh, het is op switch.nl, daar moet je gaan kijken... Uh, zondag uh, 24 juli om 8 uur s avonds gaan ze dus een livestream opzetten. en Dan kan je dus meekijken van wat ze dus aan het doen zijn. Dat uh, heb ik dan uh, meteen helemaal volledig uh, gezet. Ja, Want op een gegeven moment uh, denk je ja, dan heb je op een, een of andere manier heb je dat dan niet uh, even op orde. Maar dan moet je dan later dat nog eventjes rechtzetten. Nou, bij deze dus uh, gedaan. Um, ik ben een beetje gecharmeerd uh, geraakt uh, van een collega die Um, ja min of meer eigenlijk een soort rubriekje doet op de sociale media. De, de man heet Conjo Vergeer. Is actief voor uh, Indie Excel En daar uh, heeft hij ook een programma op zondag. Um, maar hij deelt af en toe dan wel eens nieuwe dingen. Soms krijgt hij ook nieuwe dingen. Want uh, het is altijd uh, leuk als je elkaar een beetje weet te versterken. Maar dit keer uh, kwam hij met iets... En dat is van Lucas Thijs. En die Lucas Thijs die maakt onderdelen uit van Patterson. Ook een band. Die ga je straks in de tweede uur horen. Um, en het is best wel een productief... Uh... Ja, ze zijn best wel productief. Dat moet ik zeggen. Uh, want die Lucas Thijs uh, heeft uh, solo een aantal dingen. Maar hij maakt dus ook onderdelen uit van Patterson. En die hadden dus eerder dit jaar al een EP uitgebracht. Toch zit er een beetje overeenkomsten, en ook weer niet. Maar dat ga je nu horen. Want dit is het laatste werk van wat hij heeft uitgebracht. Lucas Thijs met de Red Lines. ...is dit en achterzin schuilt Cynthia Wijs. En dat was dus ook een van de Daily Dutchies van Conjoe Vergeer. Zo heb je er dus twee achter elkaar uh, weten te horen. Um, die eerste, dat was het uh, nummer van Lucas Thijs. En dat nummer dat heet uh, Red Lines. En daarachter dus Sin uh met Mace. Um, we gaan uh, nog even kijken, want we moeten even precies uitbinken ...wat uh, betreft de tijd... Want de tijd is dat we rond half negen eh, een van de twee leden van de Sunrise Paradise aan de telefoon eh, proberen te krijgen. Maar zover is het nog niet. Eh, eerst nog ook een single die best wel eh, nu al een aantal weken op het lijstje staat. Maar dat verdienen ze dus ook. In de row met Burst.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 Feels real till I have found. Oh, on a world I know you're not around. I am breaking patiently, going over every step, step, step, step. step, step. The sky won't open up, and I'm still closed off, standing in nobody's land. The rain on my cheeks blows to the feelings of the tears I shed for you, over and over again. I'm still waiting and waiting and searching for someone. real without your Forget how heavy it weighs Cause I can go back again To take the chance to know That we have missed Oh, it's like we needed this Oh, it never feels real vorige week nog een beetje herinnerd, toen dacht ik uh, van hé, hey, ik start ermee in. Maar toen bleek het dus uh, de verkeerde single te zijn. bleek hier van de Miram met Metropolis te zijn. Maar dit is uh, toch echt uh, de nieuwe single van uh, Joost Mirrors. Never feels real. Beetje wat uh, problemen vorige week met uh, het systeem. Het was wel eens uh, een update die de virus uh, stond uh, te loeien. En vervolgens uh, kon ik ineens niet uh, bij mijn singeltjes uh, komen. Ja, en dan uh, gaat het mis. Als je een telefonisch interview hebt en je denkt... nou, ik uh, gooi even die nieuwe single uh, erachterin in. Dan gebeurt er uh, helemaal niks. Uh, daarvoor hoorde je In de roel met Burst. Uh, dat bracht de tijd op uh, vijf voor half negen. Dat betekent dat ik er nog, uh, nog eentje kan draaien. En dan uh, is het uh, zover. Want dan uh, gaan we kijken of uh, Robin Smit uh, de uitzending in uh, kunnen halen... met The Sunrise Paradise. Uh, single die 8 juli... Is uitgebracht bij uh, Novum Music. Dat zag ik even gauw op uh, Spotify. Uh, maar uh, hoe vaker ik uh, de single hoor, des te uh, meer sympathie ik uh, ook voor het uh, nummer krijg. En zeker na het zien van de clip. Want het, uh, het nummer, tenminste de videoclip, versterkt het nummer ook. Maar dan moet je maar zelf uh, gaan kijken. Eerst uh, nog even aandacht voor June 16. En Rise Like a Rose. Oh Met uh, Rise Like a Rose. Uh, het is inmiddels bijna half negen. En dan gaan we praten met Robin Smit van de Sunrise Paradise. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat ik er nog zijn. <laughs> ja. Um, uh, even over, uh, over de band. Want Bestaan jullie eigenlijk al heel lang, of... Uh, dit... Nee, wij zijn, uh, we bestaan nu 2,5 jaar ongeveer. We zijn ja? begonnen Toen uh, corona ook begon, dus uh, hand in hand zijn we een soort van door de epidemie uh, gekropen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, dat betekent dus, um, ja, heel veel schrijven. In, ja. uh, in, in een donkere kamer, met z'n tweeën. Heel veel componeren, heel veel dingen produceren. Ja. Nou, en nu is het gewoon tijd om te gaan spelen natuurlijk, hè. Ja, om te releasen. Ja. ja. Um, older is dus een van de nummers die uh, in die periode dus waarschijnlijk ontstaan is dan. Want dat, uh, ja, klopt, dat echt zeg echt je dan nu met, met zoveel woorden. Maar ik denk dat dat uh, wel in 2020 het levenslicht heeft uh, gezien. Nou, in ieder geval qua inspiratie sowieso wel. Ja. <laughs> maar in 2020 hebben we, hebben we best wel doorgepusht. Dus we hebben toen heel veel nummers geschreven. We hebben het eerste EP dat we hebben gemaakt gereleased in 2021. Uh -huh. En uh, Oller, die, uh, die is nu dus net uitgekomen... en die is wel een beetje geïnspireerd op het gevoel... wat je, wat je tijdens de COVID-periode wel een beetje uh, ja, kunt herkennen waarschijnlijk. En dat is dat, tenminste, ik weet niet hoe het voor jou is... maar als ik nu terugkijk mm -hmm. en denk aan eigenlijk maart 2020... Ja, dan vind ik het echt volkomen krankzinnig dat het al 2,5 jaar geleden is. Het is echt alsof de tijd nou, met, als, als een racewagen... bijna over het circuit gewoon aan me voorbij uh, geschoven is... Ik vind hem wel een heel erg leuk, die beeldspraak met een racewagen over het circuit. Ja, Dat zeggende, wij hebben dus een circuit in de achtertuin. Nee, nee, daarom, daarom, weet je. Ik, het, is ook mijn, het is ook mijn donderdagavond. Dan komen de woorden eruit, hoor. Ik vind, hem nu, ik vind dit nu al heel erg leuk. Maar, maar um, want, want ik heb vanmiddag ook de clip uh, zitten bekijken. Die staat nog niet zo gek lang uh, uh, online, heb ik uh, begrepen. Nee, die clip die staat er vanaf vrijdag op. Wat vond je ervan trouwens? Ja, dat is een hele leuke. Uh, ik zeg net eigenlijk, het, uh, het beeld versterkt het nummer. Oh, nou dat is uh, leuk om te horen. Jij bent ja. een filmmaker. Dus ja, dat wou ik wou net vragen. Van, van, van, uh, van hoe bekijkt een filmmaker muzikaal gezien dan het werk? Nou ja, zo. Ik denk dat het, <laughs> dit is visuele interpretatie. Is. Nee, kijk, ja. Onder is een nummer waar meerdere verhalen in zitten. Ja. Uh, kijk, textueel gaat het eigenlijk over. Uh, je zou kunnen stellen dat het gaat over een jongen en een meisje. Mm. Die samen televisie zitten kijken. En dat een van, de, een van de twee. Ja, toch wel een beetje het gevoel heeft dat hij een beetje door zijn, uh, door zijn inspiratie heen is. Dus dat hij een film zit te kijken. En dat hij mm. merkt. Oh, degene waarmee ik het kijk. Ja. Die vindt het te gek. En die zit er helemaal in. Terwijl je zelf eigenlijk. Ja, ...heel erg afgeleid bent door de dagelijkse sleur, dagelijkse gang van zaken... ...en dat je jezelf niet zo makkelijk meer laat verrassen. Ja. Andere component is, voor mezelf... Ja. Ja, ik ben echt een muzikant uh, in hart en nieren. Ik ben geboren op het podium, ik hoor op het podium, ik wil daar elke dag staan. Dat is gewoon eigenlijk voor mij de plek. Alleen ik merk ook dat als je, als je gaat werken... ...als je wat ouder wordt en zo, de realiteitszin die, die, die, die, die doordringt je ziel een beetje... Ja, dan ga je dat soort dingen een beetje uit het oog verliezen. En dan denk je van, nou, het is voor heel veel moeite, zeg maar, om dat allemaal weer te gaan realiseren. En daar gaat het nummer een beetje over. Dat ik ja, het gevoel heb dat ik ouder word en dat ik minder energie heb voor dat soort dingen. Maar toen dacht ik bij mezelf, pak het, ik schrijf dit nummer. Ja. Ik schrijf het eruit. En dan gaan we worden stijl. En dan gaan we gewoon met heel veel energie. Dit allemaal wel doen. Dus daar ja. ben ik nu mee bezig. Ik ben vol te houden. Uh, is het uh, toch ook zo uh, dat je gewoon je hart moet volgen met uh, datgene wat je doet? Nou, dat is het eigenlijk inderdaad, ja. Toch wel, ook oh, ja. Wat we nu doen en het, ja, kijk, er hangen tegenwoordig zoveel dingen vast aan muziek maken. Er zijn heel veel dingen die je moet doen, en moet regelen om een klein beetje relevant te zijn. Hmm. En uh, nou, dat deed je zelf natuurlijk ook. De muziekindustrie is heel erg veranderd in de afgelopen twintig jaar. Behoorlijk. Maar ja, ik heb zoiets van, uh, ja, we kunnen maar één ding doen als wij willen dat mensen onze muziek gaan luisteren. Dan gaan we het spelletje meespelen. En in de tussentijd gaan we gewoon hele mooie muziek maken. Ja. Nou ja, dit is, dit is dan uh, volgens mij de, het eerste wat jullie hebben uitgebracht, toch? Nou, we hebben, we hebben dus in 2021 wel een EP-tje gereleased. Mm -hmm. Ja, dat uh, klopt. Ja. ja. Dat was echt wel een beetje, dat was ook volledig zelf geproduceerd, alles zelf gedaan. Dus ja. ook alle instrumenten die je hoort, hebben we allemaal zelf gedaan. Ja. En dit keer hebben we wel uh, hulp ingeschakeld. We hebben samen met een producer er aan gezeten, die hem uiteindelijk ook uh, ja, gemixt en gemasterd heeft. Dus dat scheelde ons dit keer wel wat werk. Ja. En ja, voor ons is het een beetje de, ja, de dop van de ketchup fles die net een beetje op een kiertje staat. Ze dus we hebben hem een klein tikje op de achterkant gegeven. Ja. En straks dan geven we er nog één keer een keiharde klets bovenop. En dan, dan zou het maar zo kunnen dat er twee of drie peces uh, ja, zo snel mogelijk drachtraven komen. Want ja. er is materiaal zat in ieder geval. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is fijn om te horen in ieder geval. Um, want uh, dit is dan één uh, kant van het verhaal, maar... Um, gaat het dan ook uh, um, met bepaalde thema's? Want ik heb altijd uh, een beetje het idee dat, uh, dat een EP toch uh, een beetje een rode draad moet hebben. Ja, nee, zeker. Ja. Nou, als je... Um, ja, hoe moet je het zeggen? Uh, e <laughs> Oké, okay, het liefdesverdriet van onze gitarist is wel een hele grote inspiratiebron van wat ja. er komen gaat. Ja. <laughs> uh, en dat een beetje gecombineerd met... Um, ja, wij lopen dus allebei gewoon best wel tegen bepaalde dingen aan, waar iedereen twintig 20 jaar natuurlijk tegenaan, uh, tegenaan loopt, mm -hmm. uh, en dat proberen we een beetje op een nostalgische manier een klank te geven, dus echt met heel veel retro geluiden en we gaan steeds meer terug ook naar jaren tachtig vibes dus wat we zelf zeggen, ja. dus we maken eigenlijk ja, indie pop rock met een jaren tachtig kruiden sausje en uiteindelijk heel veel synthesizer geluiden. Ja. Want die synthesizer, dat uh, is eigenlijk best een uh, belangrijk onderdeel van, uh, van de muziek. Ja, klopt. En vooral in ons nieuwe werk. Ja. Uh, daarover gesproken trouwens, mm -hmm. op het moment dat wij nu zeg maar live spelen, ja. dan missen we nog een toetsenist. We hebben een drummer, we hebben een bassist, we hebben een goede gitarist. Nou, ik doe dan een beetje zingen, ja. en, uh, maar we zoeken nog een goede uh, toetsenist. Dus stel je voor, jij bent toetsenist, je hoort dit. Um, Zoek ons op, Summer's Paradise, en stuur even wat op, want wij hebben echt keihard iemand nodig. Helemaal goed, want uh, uh, jullie zitten uh, daarover gesproken. Waar zijn jullie te vinden? Om de hoek in Amsterdam. Ja. Ja, dat is één kant. Maar ik heb het over de digitale snelweg. Oh. Ja, nee dat is, goed ja. Nou ja, dat is ook, als je, inderdaad, als je inderdaad in Zandvoort woont en je wilde iets sneller zijn dan over de, de, nou ja, de echte snelweg, dan zou ik uh, naar Instagram gaan. Ja. En dan de lage streepje Sunrise Paradise, of je zoekt dus op Spotify, je typt in de Sunrise Paradise, nou, dan ga je ons altijd vinden. Je kan het ook gewoon intypen op Google, dan uh, ja, zelfs dan vind je het wel. Het ja. zijn overal inmiddels, dus uh, nou, als je iets wil, dan, uh, dan weet je ons te vinden. En, en dat gaat ook uh, over die toetsen, toetsenist uh, die jullie zoeken? Uiteraard, uiteraard. Ja. Want uh, ja, we zitten in Zandvoort, maar we, ja, Amsterdam is het uh, niet hoor. Dus, uh, uh, bedoel, er wordt wel eens vaker gezegd dat wij Amsterdam biet zijn. Maar zo is het nou <laughs> ook weer niet. Uh, in dat, dat, nee, als ik op de fiets stap, dan ben ik toch ruim anderhalf uur bezig om er te komen inderdaad. Ja. En ik kom er graag. Ah, oh, je komt er graag. Wat, wat, wat, wat hebben wij uh, wat Amsterdam dan niet heeft? Nou, laten we eens beginnen bij een strand. Geen ja, ding. Ja, als je, nee, maar kijk, als je ergens, als je ergens ook een fijne wandeling wil maken met een onbegaande zon, dan kan dat uh, door het beste park, maar het kan natuurlijk ook langs het strand. Ik vind het vooral ook lekker trouwens om in de om in de winter te komen en om dan eventjes een uh, ja, toch een klein duikje wel te wagen. Dat vind ik ook altijd wel lekker. Um, ik, ik zou voorstellen um, de nieuwjaarsduik. Die gaat denk ik na twee jaar uh, eindelijk is een keer weer door. Maar dat uh, moeten we dan wel even, uh, even nog. Uh, dus eerst zien en dan geloven. Maar ik uh, ga er wel vanuit dat, uh, dat er weer een nieuwjaarsduik uh, gaat komen dit jaar. Dus... Nou, dan sluit ik me aan, denk ik. Gitaar ja. de nek en uh, ga met die banaan. <laughs> Heeft het ook iets uh, met oudere worden te maken? Dat je daarmee uh, misschien je leven daarmee verlengt? Gezondheid technisch? Ja, ook gewoon het, het op zoek zijn naar wat, wat nieuwere en wat, wat extremere uh, ja, dingen... om jezelf toch een beetje mee te blijven prikkelen of zo. Ik, ja. ik heb het gevoel dat hoe minder nieuwe dingen ik doe... Hoe sneller het leven een beetje aan me voorbij raast. Dus ik weet niet of je nog leuke tips hebt. Of dat er nog leuke dingen in Zandvoort zijn. Waarvan je zegt, hey, als je hier naartoe gaat, dan voel je je weer super jong. Dan mag je ik altijd... Zou, uh... Ik zou eens een keer uh, gewoon uh, op het circuit eens een keer uh, gaan kijken. Daar uh, zijn van die uh, toestellen, daar kan je gewoon in zitten. Hè? Dat zijn van die, uh, ja, van die simulatoren. Ik weet dat toevallig een bedrijf uh, zit op het circuit. Maar dan uh, kun je je weer jong voelen. Oh, nou, dat lijkt me wel wat op. <laughs> uh, we gaan hem draaien, Robin. Want uh, ik vind het uh, hartstikke leuk uh, dat we hier even gesproken hebben. Maar het gaat natuurlijk om de single, denk ik, toch? Uiteraard, uiteraard. Laat, uh, laat de muziek het werk doen, jongens. Ik luister mee. Oké, okay, hier is uh, The Sunrise Paradise met Older. Tenminste, ja, er is die. The room into the other scene. I stop. Believing.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 day Die heet Awaiting Game. En het is gebaseerd op het werk van Leonard Cohen. Just want to love you. That's all. En degene die het uitvoert is Ghana. En uh, het uh, had ook als uh, werktitel Songs voor Lennart... maar uh, ze heeft uh, besloten om daar een eigen titel aan te geven. Live and Lose uh, was dit. Daarvoor hoorde je de The Sunrise Paradise met Older Hip Hop... van de bovenste plank uit Nederland. MC Lost. En Door de City. Door de City. Let's okay. mijn hoofd is er niet meer bij. Ik moet vragen waar we zijn. Ik heb vragen aan mezelf, zo van was die shit het waar. Maar die vragen stel ik nooit. Ik ben alleen maar aan het gaan, aan het cruisen door de city. Manoeuvre, net mijn koning. Niemand zei het was pretty. Ik zweer al die nikkers logen, Ik geloof niet wat ze zeggen. Ik geloof alleen in mezelf en mijn niggers. Ben je ready voor die knowledge die we kikken? Want ze zijn niet ready. Die niggers zijn niet ready. Maar luister op wat we vertellen. Maar al bereik ik de helft. Maar dit gaat verder dan. ik ben de ruimte in, beetje pijn, vergeet die shit vanavond en dan schrijf ik weer Ja, uh, uh, dat schrijf ik weer Vergeet die shit vanavond en dan schrijf ik weer Ja uh. Ik ben bijna skeer. Vergeet die shit vanavond uit hey, ik, hey. hey. ik heb niet genoeg tijd om je te zeggen Waar mijn het is op zes Als ik schrijf is mijn pen het als een luik Ik zeg kijk, sluit je ogen we zijn bless. Dat is één, alsjeblieft je bent niet hard Uit mijn zicht nikken verdwijnen Ik heb niet genoeg tijd dus ik kom thuis in de nacht Als jij blijft waar je bent ga ik zijn waar je dacht Dat ik never ever ever zou komen Kleine jongens hadden dromen in de 11-0 Dus je moet het echt zelf doen Ik leerde dat vroeg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 Voor de werkelijkheid Je vindt het best blind te blijven Je vindt het best blind te blijven Want woorden worden niet gehoord Blijkt in een bubbel van Kom voor Je vindt het best blind te blijven Je vindt het best om blind te blijven Al het lief mijn issue, want ik wil liever niet als niets Een dienst doen, bouwen aan een weg Maar leidt die echt naar iets toe? Ik mag hopen dat ik dit alles niet voor niets doe Zie veel mensen lopen Zonder te kijken, maar de massa Volgen, op elkaar te lijken Geen keuze maken, al dan niet hun eigen Naar de mening, naar de hand van de media Negen hoop dat iemand mij hoort Hoor, en dat boodschap meer dan Een woord wordt, dat ik bijdrage Uit en voorzorg, niet als een Stoorzender doorstoor dat deze woorden een zend zijn. Bewustwording van bewustzijn. Politiek moet geen klus zijn. De roze billen van ons allen moeten plus zijn.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 Blijm te blijven Je voelt het best, blijm te blijven Zoveel verschillende stemmen Stemmen die tellen Worden niet geteld. getrouwen Weinig die werking op stemmen Maar zonder stem je verhaal niet verteld Het gaat om je leven een kwestie van nemen en geven Je kan niet naar verandering streven Zonder een keuze te nemen Dat geven van je mening Lees je in fact, check of er een Is Een stemmeisje is meer dan een quiz In de spits als je niet schreef mis Het is niet, het is wat het is Snap dat jij je ogen sluit Luistert niet, leed is luid Huivert voordat jij besluit Ik blijf liever blind, doe het lidje uit Maar het is onwetendheid. Je vindt het best blind te blijven, je vindt het best blind te blijven. Man, woorden, woorden, niet gehoord. Ik zit in een bubbel van, kom voor je vindt het best blind te blijven, je vindt het best om blind te blijven. Hey. Je vindt het best blind te blijven Je vindt het best blind te blijven Wow, shit Je bent funky, je bent zo so... Als ik jou zie, klap ik open als een parasol Je bent knettergek, je bent helemaal dol Je bent medicijn en paracetamol Je bent funky, je bent zo Als ik jou zie, klap ik open als een parasol Je bent knettergek, je bent helemaal dol Je bent medicijn en paracetamol Net als paracetamol is mijn hoofdpijn weg Als ik jou zie, blest je ja. echt Als ik zeg dat ik lijp van je woord. Ben ik serieus, loop maar even met me mee Want ik wil je wat vertellen, we kunnen bellen Ik wil nu alle Zeg geen hellen, heb voor mezelf. Ben niet zo rijk, heb niks te tellen. Maar geef me nu je hand. We kunnen later nog wel even kijken waar het strand. Want ik ben vanavond helemaal vrij. Heb er duo, ik ben helemaal blij. Weet je of je blijft totdat je met me meegaat? Ik vind meeste conversaties lekker als je meegraat. Moet niet waar ik heen ga. Als ik maar niet alleen slaap, want dan droom ik niet lekker. En als ik droom over jou, dan wil ik nooit meer een wekker. Je bent funky, je bent zo. Als ik jou zie, klap ik open als een parasol Je bent gek, je bent helemaal dol Je bent medicijn en paracetamol Je bent funky, je bent zo. Als ik jou zie, klap ik open als een parasol Je bent gek, je bent helemaal dol Je bent medicijn en paracetamol Ik hoor geen paracetamol, nee doe mij een beetje molly Want dat was je naam toch, shit ik was vergeten sorry ik Moet niet denken dat ik nou alleen aan drugs zit, zit te denken Moet ik voor haar iets inschenken, oké okay. Baby girl, kom zitten, heb je glas of bitter Zo alsof je thuis bent, niet even van de muziek Vroeg even omkleden, dan als naar de street Zo, ik vloog zelf niet meer, maar moet jij nog langs de c Ga jij die koffie halen, dan ga ik die sunny halen Meet je bij de club over een uurtje, shit, dat kan niet vallen Klinkt dit als een strak plan, laten we het ontdaan Ik wil niet meer wachten, ik wil zien waar het naartoe kan Niet als in de vogel, maar als tussen jij en ik, ik vind je helemaal te gek Maar wat vind jij van ik? Dat zijn die vragen in mijn hoofd waar ik de hele nacht mee zit Dat zeg maar, ben ik gek, of is het goed waar ik op mik?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 Morgen komt die single uit. En uh, wij, uh, dan heb ik het uh, weer even in mijn rol als redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, de aandacht aan die, deze single Paracetamol. Uh, Eén van de leden is Tristan Visser, maar er zitten er nog meer. Um, en ze zijn met z'n vieren en ze maken dit soort dingen. Dat is heel erg leuk in ieder geval. Daarvoor hoorde je Babs met uh, Blind Blijven. En dat uh, bracht de tijd op uh, bijna uh, negen uur. We hebben er nog eentje. En dat is Cloud Cuckoo en Alice. The, I for the impossible. Through storms struggle I had gone To find a home. Trees of glitter, streets of gold.